12 uur. Jeroen van Kan met het Nationaal. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie is de opvolger van Janine Hennis. Ze trad gisteravond af als demissionair minister van Defensie. na het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de dood van twee militairen in Mali. Dijkhoff is nu geen staatssecretaris meer. Minister Blok neemt het hele ministerie van Veiligheid en Justitie onder zijn hoede. Dijkhoff zal niet lang minister zijn. Naar verwachting zullen de formerende partijen na het weekend hun regeerakkoord presenteren. Daarna wordt een formateur aangesteld en worden de kabinetsposten verdeeld. In Den Bosch is een grote actie aan de gang wegens drugs en het witwassen van geld. De Belastingdienst, de gemeente, het Openbaar Ministerie en de politie doen met tientallen mensen invallen bij een autoverhuurbedrijf en bij medewerkers daarvan. Ze zoeken naar drugs en naar geld. Bij de Belastingdienst waren signalen binnengekomen dat het bedrijf mogelijk betrokken is bij het witwassen van geld dat verdiend is met het maken en verhandelen van wiet en synthetische drugs. Daarna bleek uit onderzoek dat de administratie van de onderneming niet op orde is. In Tilburg is vannacht een illegale tabakshandel opgerold. Op een industrieterrein werden 15 grote dozen met tabak gevonden en in beslag genomen. Bij het onderzoek werd er ook een machine gevonden die voor de illegale tabakshandel gebruikt wordt. Drie mensen zijn aangehouden. Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam heeft vorige week bezoek gehad van koning Willem-Alexander, premier Rutte en vicepremier Ascher. Dat schrijft het parool. Van der Laan stopte twee weken geleden met werken omdat artsen zo'n longkanker niet meer kunnen behandelen. Het zou maar een privébezoek gaan. Daarom willen de Rijksvoorlichtingsdienst en het Amsterdamse stadhuis geen details geven, zegt de krant. Het weer veel bewolking, maar vooral in het zuiden ook zon. Bijna overal blijft het droog, alleen in het noorden. Later op de dag soms regen. Het wordt zo'n 15 graden. Later vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Morgen wordt het flink onstuimig met AZ-kans op storm. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolonde van der Velden van de ANWB. In de Randstad op de A5 hoofdorp richting Amsterdam... tussen de Hoek en de Raasdorp 4 kilometer... met een kwartier vertraging. Ruim 10 minuten extra voor de A12 de richting Utrecht. Daar staat dus een nieuwe brug in Harmelen 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Van Zandvoort Lunst En uh, vandaag mag ik uh, de techniek doen. Tenminste, proberen te doen. En hopen dat het allemaal weer goed gaat. En uh, als sidekick, mijn grote steun vandaag. Nu maar er overal doorheen gaat slepen. Ron! Goedemiddag, goedemiddag allemaal. Eet smakelijk en dolly. Jij gaat het zeker redden. Nou, we, gaan, we, we zien het wel. Voor hetzelfde geld wordt het weer zo'n dik voor mekaar. Je <laughs> weet het maar nooit, hè? Als we maar lol hebben. <laughs> ja, zo, zo dan gaat het toch om. En, Absoluut. Uh, ja, net als jij wil ik graag onze luisteraars... en vooral ook kijkers uh, van harte welkom heten ja. bij ons uh, gezellige programma. U weet het, hè? Als u even mee wilt kijken in de studio... dat kan via het internet op... Uh, ZFM-live met een v.nl En uh, ja, als u uh, wilt luisteren 106.9, 104.5 op de kabel en anders ook natuurlijk via Ziggo op kanaal 40 te beluisteren en dan kunt u meteen ook eventjes de kabelkrant lezen en zien wat er allemaal voor nieuws en uh, evenementen in de omgeving zijn en uh, dat is natuurlijk ook te zien op onze ZFM-app de koop in de Play Store. Gratis. Dan blijft u helemaal gratis. En dan blijft u op de hoogte van echt de allerlaatste nieuws, de nieuwtjes. Nou, wat gaan we doen vandaag? Ron, wat ga jij allemaal doen vandaag? Nou, dit is natuurlijk. We hebben natuurlijk dus eerst een heerlijk gelunst uh, thuis. Want daar ja. hebben we nu even tijd voor. Dan ga ik zo direct even kijken naar de cultuuragenda. Ja. Uh, wil je daar nu al mee beginnen? Of gaan nee hoor, we, nee, we gaan gewoon even hey. vertellen wat de luisteraars allemaal... wat we allemaal gaan brengen vandaag. We dus... gaan natuurlijk heel veel muziek uh, draaien. Ja, de, daar ja. heb jij een hele mooie lijst voor samengesteld. We gaan een stukje cultuur uh, uh, vertellen... wat er is er in de omgeving te zien komende dagen... En we hebben natuurlijk de nieuwsfeiten ja. opgezocht. En die gaan we vertellen na uh, wat is half één en half twee. En hè? om half twee. Ja. Dus dat ga, dat ga ik doen. En ik ja. ben heel benieuwd naar jouw playlist. Of ja, naar... en we hebben natuurlijk ook de artiest in het licht. Hè? En dat in het licht. breien we zo door de uitzending heen. En dan uh, laten we u weten. Welke bijzondere dag dat is voor speciale artiesten die vandaag... het zijn jarig zijn, dan wel zijn overleden. En ik heb er vijf voor u uitgezocht voor vandaag. En um, ja, voor de rest, het is natuurlijk Dierendag, hè? Hé, hey, gefeliciteerd. Heb jij Dieren, Rob? <laughs> uh, ik hoop het niet, tenminste niet de Dieren... <laughs> In ieder geval geen dieren die je gaat tracteren nee, vandaag. Geen geen huisdieren, geen, geen, geen kakkelakken dat soort dingen. Nee, geen aaibare dieren dus. dus. Ik hoop het niet, ik hoop het niet. Nee, en voor de rest, de dieren, ik draag ze warmhart warm hart toe. En ik ben een dierenliefhebber, maar niet de tijd om ze thuis te hebben. Nee, oké, okay, nou dat snappen we dan ook wel. Nou ja, ik heb twee hondjes en uh, ja, die, uh, daar hou ik heel veel van. En uh, voor alle hondjes, poesjes... Ratjes, konijntjes en hamstertjes en visjes. Noem het maar op. Ik dacht, weet je wat? Ik zoek voor hen allemaal voor vandaag een nummer uit van de Animals. En dan gaan we luisteren naar uh, Don't Let Me Be Misunderstood. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad, but don't you know that knowing one alive can always be an angel. When things go wrong, I seem to be bad, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.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 Yes, I'm Mr. Soul, whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. Ja, ja, ja, ja, ja. Er staat er al eentje weer te trappelen om te gaan zingen. Maar voordat we gaan zingen, gaan we eerst even wat anders doen. Ron, ben je er klaar voor? Daar ja, komt hij. We hebben het veel helemaal gezien. Daar komt hij, denk ik. Daar... Ik hoor niks. Hoor jij wat? Ik hoor hem. Niks. Oh, wacht even. Moet ik wel de schuif openzetten? Kijk, zie je, dat gaan we al. Sorry. <lacht> Lunch presenteert het Cultuuruur. Nieuws over theater, film, muziek en kunst. Presentatie Beb Sweers. Nou, dat is heel apart. Beb heeft een hele zware stem gekregen vandaag. Ze is een beetje verkouden. Heel verkouden. <laughs> ook dit is cultuur. Ja, ja op zich wel. Een beetje theater. Hè? We kunnen we ook wel maken. Absoluut. Nou, nee, normaal gesproken is het natuurlijk ook, uh, Beb, de rubriekje. Maar jij neemt het vandaag van er over En uh, we gaan eens horen. Volgens mij heb je allemaal leuke dingen uitgezocht hè, voor de regionale cultuur. Weer heel divers. En waar gaan we dan heen? Waar willen we naartoe? Vrijdag 6 oktober om kwart over acht speelt theatervrouw en cabaretière... Soendos El Amadi in Theater, theater Luifel in Heemstede. Het is, uh, de voorstelling heet Geboren met Ervaring. Het is een try-out. Geen gezeur, geen valse emotie. Geboren met ervaring van Soendos is het onroerend eerlijk en vooral grappige voorstelling van een vrouw die je moet zien. En niet alleen omdat ze steen goed is. Ze zegt zelf, ik ben op aarde gekomen als onbeschreven blad. Als lege canvas waarop een volkomen nieuw leven kan ontstaan. Een bron van mogelijkheden en kansen zou je denken. Maar is dat wel zo? Je ziet het in geboren met ervaring van Soendos. Een ijzersterke voorstelling waardoor je lachend wijzer en met een nieuwe ervaring de zaal uitloopt. Dan vervolgens zaterdag, want daar hadden we nog uh, niks staan. Zaterdag 7 oktober gaan we naar Ricky Cole en Ockerbar in de stad Schouwburg te Haarlem. De uitvoering uh, de voorstelling uh, Me and Tennessee. Uh, de warmte en overgave van de Memphis Soul, de humor en verhalen van de Nashville Country. Je mag Ricky Cola voor wakker maken. Wat haar betreft gaat er niets boven muziek maken op een houten veranda. In dit concert speelt ze met de mannen van Ockerbar, eigen nummers en klassiekers uit Tennessee waar Elvis King was en de blues groot werd... waar Johnny Cash en Arita Franklin vuuroren maakten... en waar Patsy Klein en Henk Williams van Nashville de Music City maakten. Zaterdag 7 oktober in de Stadsschouwburg te Haarlem. Nou, mooi. Dat zijn weer twee mooie dingen. Ik zou zeggen, ga eens kijken of het u wat lijkt om daar naartoe te gaan... Ron heeft nog veel meer voor ons. En gaandeweg het programma gaat hij uh, ons nog helemaal updaten over wat er allemaal nog meer te doen is in de regio. Inmiddels is het uh, tijd uh, bijna voor onze uh, drie in één. En uh, vandaag heb ik voor u uitgezocht drie nummers uh, van Adel. Gaat u er lekker van genieten? Komt ie. In één, één. You makes me lose my head And every time I'm meant to be acting sensible You drift into my head and turn me into a crumbling fool Tell me to run an hour race If you want me to stop, I'll freeze And if you want me, gonna leave. Just hold me closer, baby. spin I wish you'd come over send me spinning closer to you my oh my how my blood boils the taste for you strips me down bare and gets me into my favorite mood I keep on trying These feelings away But the more I do The crazier I turn into Pacing flows And opening doors Hoping they all walk through And save me, boy Because I'm too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 And mistakes their memories made Who would have known how Ja, Adel. Prachtig. Heel mooi. Mooie nummers hè Ron? Absoluut, dat ja, ben ik een groot liefhebber van. Ja. Nou, zij was dus uh, vandaag de hoofdfiguur... in onze drie in één. En... Uh, ik heb respectievelijk aan u laten horen. Even kijken, waar starten we? Uh, crazy for you. Nee, we waren al eerst met make you feel my love. Daarna crazy for you. En daarna someone like you. Nou, prachtige mooie nummers. Ik hoop dat ik u daar een plezier mee heb gedaan. En dan gaan we nu naar het volgende rubriekje. En daarna gaan we over naar Ron, naar het nieuws. Uh, maar eerst nog even de, het volgende.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 Ze mag Zijn auto en zijn fotoboel. Zijn rot humeur, zijn romantiek. Zijn dia's en zijn schuldgevoel. En ook zijn whisky erotiek Ze mag Zijn politiek. Zijn Elsevier, zijn status en zijn overwerk, zijn mop over Kappelaans, zijn overhemden en zijn kerk, ze mag hem hebben. En al die reisjes naar Parijs. Toen lang geleden was het fijn, maar ja. Toen waren we nog arm, alleen maar stokbrood en wat wijn. We liepen zorgeloos en vrij, te slender op haar naas. Maar later ging hij zonder mij, kwam thuis met lipstick op zijn das. Ze mag hem hebben, hij drinkt te veel, dat is haar zorg. Al drinkt die hele emmers rum, ik trek mijn hand ervan af, dan maar een fijn. Ze mag hem hebben Het valt niet mee hoor, mooie poes Je hebt er tact voor nodig meid Nou leef je in een roze roes Maar dat gaat over met de tijd Dan moet je tonen wat je kan Dat nou, wordt een hele zware test Het is niet eenvoudig met die man oh, Ik hoop maar dat je het verpest Wacht even Waarom zeg ik dat? Wil ik hem terug? <lacht> Voor geen miljoen. Ik hoef niet meer. Zij wou zo graag. Nou, goed dan. Laat ze het dan ook doen. Ze mag hem hebben. Ik geef haar te weinig kans. Ik weet niet of ze van hem houdt. Nu wel, maar op.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 Pak aan dan, je mag het hebben. Want het is nou niet meer van mij en veel geluk. Maar één ding vraag ik je. Maak het niet stuk. Iedereen met kippenvel even je hand opsteken. wat een nummer. Ja, jij ook, Ron. Ja, absoluut, jij ook hoor. kippenvel, God, wat een, een nummer. Oh, oh, oh, die Jenny Arjan. Ja, ze is jarig vandaag. En uh, ja, Jenny Arjan. ja, u, u, u kent haar ongetwijfeld allemaal. Een een cabaretier een, uh, een nou ja, een ik zeg het actrice, ja, multitalent. Echt, echt, echt, ja. En op haar veertiende ziet Jenny Arian een optreden van Wim Sonneveld. En vanaf dat moment weet ze precies wat ze wil. Het theater in. En als ze zeventien is, doet ze auditie bij het ABC-cabaret van Wim Kan... en zijn vrouw Corrie Daar Dan wordt ze aangenomen en ze verandert op aanraden van Corrie Vonk haar naam in Jenny Arian. In april 1960 maakte ze haar debuut in dit, bij dit gezelschap... Nou, en daar zijn we nog steeds dankbaar voor dat ze die stap heeft gedaan. Want ze heeft ons prachtige mooie dingen meegegeven. Zoals onder andere natuurlijk ook het nummer Vluchten kan niet meer. Samen met Frans Halsemaan, wat natuurlijk een echte klassieker is geworden. En uh, onuitwisbaar. Dankjewel, Jenny. En van harte gefeliciteerd. En dan gaan we nu over naar het volgende blokje. Daar komt-ie. Hoop ik. Ga ik het goed doen. Er komt niks. Ja, het gaat komen. Pas wel. Juist. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijzen. Ron, ga je gang. En dan volgt hier het nieuws. Zandvoort gaat in de komende jaren voor tientallen miljoenen investeren in de openbare ruimte. Het aardige is dat bewoners erbij zelf mogen uh, meebeslissen over hoe het een en ander uh, in de eigen buurt eruit komt te zien. Door alle bezuinigingen hebben we hier in Zandvoort zeker 10 tot 15 jaar nagelaten het beheer en onderhoud op niveau te houden. Dat zie je en daar gaan we nu wat aan doen. En de tijd dat de overheid bepaalt wat goed is voor de mensen ligt wat mij betreft toch echt uh, achter ons. Dus iedereen die wil kan meepraten, al dus wethouder Gertona. In de komende tien jaar zal Zandvoort een gedeeltelijke metamorfose doormaken. Die lelijke eh, podiërse afvalbakken gaan eruit... en die saaie bankjes die nog her en der in de wijken staan worden vervangen. Er is geld om speelplekken te pimpen, nieuwe bestratingen aan te leggen... en voor nieuw openbaar groen. De totale investeringskosten bedragen niet minder dan een kleine 53 miljoen euro. In de gekozen aanpak valt de ruimte die het college heeft toebedeeld aan de Zandvoort zelf... De afgelopen maanden heeft de gemeente via een oproep... al tal van suggesties ter verbetering van de openbare ruimte binnengehaald. Die input is verwerkt bij het openstellen van een zogeheten handboek... voor de inrichting openbare ruimte. Wethouder tonen noemt het de gereedschapskist. Het zijn zeg maar de bouwstenen en de randvoorwaarden waarmee... en waarbinnen standwoorders per wijk hun voorkeur kunnen bepalen. Het Openbaar Ministerie wil de Haarlemse president van de Helse Angels... langer achter de tralies zetten... Op die manier wordt de maatschappij voldoende beschermd... tegen zijn ernstige misdragingen, al dus het Openbaar Ministerie. Tijdens de zitting van gisteren waarbij het onder, uh, Openbaar Ministerie... de voorlopige in vrijheidsstelling aanvocht, moest de officier van justitie echter toegeven... dat verdenkingen tegen de president van de Hells Angels... op een aantal punten niet hard te maken zijn. Maar dan nog blijven er voldoende andere ernstige verdenkingen over... om hen langer vast te houden, al dus het OM. Uitspraak hierin volgt nog. De scooterrijder is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. De automobilist zag de snorscooter op het fietspad over het hoofd... waarna de twee elkaar niet meer konden ontwijken. Politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te bieden. En dat is gebeurd in Haarlem. De twee vrouwen die afgelopen weekend na een drugsvergiftiging... in een Haarlems café onwel en agressief werden... zijn in de nacht van zaterdag op zondag opgenomen in het ziekenhuis. De vrouwen zijn waarschijnlijk vergiftigd met de nog tamelijk onbekende drugs Vlakka. De vrouwen konden na zondag, na behandeling, weer naar huis en hebben inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Ik had mezelf uitgezet.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 En de temperatuur stijgt naar maximaal 15 graden. Vanavond en komende nacht is het bewolkt en gaat het uiteindelijk regenen. De zuidwestenwind waait krachtig tot hard en de temperatuur daalt naar een graad op 13. Donderdag tot en met zondag is het wel wisselvallig herfstweer... met elke dag wel regen, of enkele buien en ook regelmatig veel wind uit een overwegend noordwestelijke richting. De temperatuur ligt rond de 14 tot 15 graden en dat is te laag voor de tijd van het jaar. Want normaal is het begin oktober nog een graad of 16. Dankjewel Ron voor dit weerbericht. En dan is het nu tijd voor jouw eigenste chillen. Ja, en dan gaat het toch wat fout, hè? Dan gaat het fout. Okay. <laughs> ik moet wat afsluiten, wat nog open staat. Eens even kijken, want waar is die? Ja, daar is die. We hebben hem gevonden. <laughs> en dan moet ik als de wielen gaat terug naar jouw nummer. Maar ik heb hem meteen bij de hand. Hier komt die voor jou, Ron. Sarah van Vlietwoekmerken. Said you give me love But you never told me about the past nummer, uh, Ron. Absoluut. Fleetwood heerlijk hey. nummer. Heb je een speciale reden dat je dit gezocht hebt? Uh, nou, de belangrijkste reden is natuurlijk altijd omdat het gewoon ongelooflijk mooi is. Het is een tijdloos nummer en dit, dit ja. kan ik tot mijn tachtigste. Nou, dus al bijna. <laughs> kan, kan, kan ik het wel <laughs> blijven horen? Nog een paar horen? keer, dan is <laughs> hij er. <laughs> tijdloos. Geweldig, tijdloos. geweldig. <laughs> nou, mooi. Dank je wel voor deze bijdrage. Erg leuk. Erg fijn om weer te horen dat nummer ook. En dan gaan we eens kijken of we nog een artiest in het licht ergens vandaan kunnen toveren. Artiest in het licht. En we gaan luisteren naar de Julia Claire.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 Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a une sirène de joie sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. En zo n'est qu'une tourte reine Qui revient à tirer d'aile En rapportant le duvet Qu'était ton lit un beau matin En zo n'est qu'une fleur nouvelle Et qui s'en va vers la grêle Comme un petit rat d'eau frail sur l'océan Et c'est très bien Et ce n'est qu'une tourterelle Qui reviendra tire d'elle En rapportant le duvet Qui était son lit un beau matin Et ce n'est qu'une fleur nouvelle Et qui s'en va vers la grêle Comme un petit radeau sur l'océan Ja, ja, Julian Clare, jarig vandaag, geboren in het jaar 1947. Dat had u trouwens ook nog te goed van mij, van Jenny Arjan. Want zij is geboren in het jaar 1942. De hele leeftijden al, hè? Nou nou, is ja, ja, hè? Ja, Julian Clare, 47. Uh, ik, ik, ik zie hem nog zo staan op tele televisie, als een broekie, zeg maar. Hè? Bij Topop vroeger. Ja, bij Topop, ja, was het nog zo'n hele jonge jongen met zijn krullenbos. Die heeft hij ook niet meer. Hij heeft nu uh, kort geknipt haar. In ieder geval uh, een Franse zanger dus. Uh, Zijn moeder is afkomstig uit het Overzeese Guadalupe. En in 1969 brak Julien Leclerc door in Frankrijk... met een Franse versie van de musical Hair. En later vergaarde hij ook in Nederland natuurlijk grote bekendheid... door hits als uh, Hélène, Sion Chantet nice Sénarien, die we dus net gehoord hebben. En this Melody. En uh, die, dat was zelfs een nummer één hit in Nederland. Zou die nog steeds optreden eigenlijk? Ik denk het wel. Ik vermoed van wel. Ik weet het eigenlijk niet. Dat zijn al van die artiesten, die gaan maar door. Hè? Ja, ja, dat is waar. Dat is waar, ja. Ik, je hoort niet veel meer van hem. Of je, je hoort nog wel van hem, maar je ziet niet veel meer van hem. Maar... Uh... Het blijft natuurlijk een uh, fenomeen, hè? een heerlijke Absolute. stem, heerlijke stem. We hebben van genoten vroeger en nu ook weer even gedaan. Nou, gaan we weer verder met een uh, gewoon nummer waar verder niks mee aan de hand is, maar wel erg mooi om te horen. De dijk met een groot hart. Dokter, kunt u even komen? Breng uw beste medicijn. Ik heb er nu al jaren last van. Ook al doet u het niet echt.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 Is het verlenten als u begrijpt door ik bedoel? Al dat moois langs wegen, en dat geven dat gevoel. Loop je maar zonder een auto? Ik stond dagelijks vijf. Heerlijk, De Dijk. Prachtige uh, band. Regelmatig bij ons in de buurt uh, in Caprera jaarlijks. Maar moeilijk om bij te komen. Altijd en uitverkocht. Natuurlijk, uh, wie zat er laatst weer bij? <lacht> Collega Ron. <lacht> de komt. Het is alweer even geleden. Maar als ik uh, de kans krijg, ga ik er weer heen. Ja, nou gelijk heb je. Prachtig en helemaal in Caprera. Mooi theater. Hier Heerlijk, te lekker. Ja, mooi theater. We gaan uh, richting... Uh, een uur, Ron. Dus ik ben bang dat het er zo alweer op zit. Het eerste deel van ons programma. Het gaat zo weet, snel. Het gaat hartstikke snel. Maar ik wil toch nog heel even stilstaan bij een uh, groot artiest uh, die we afgelopen week verloren hebben. En waar we met dit programma, met Zandvoort Lunch, nog geen aandacht aan hebben kunnen besteden. Uh, simpelweg omdat, die, uh, omdat er gisteren geen uitzending was. Dat is een hele goede reden. Ik vind wel uh, dat we uh, deze man even een ode moeten brengen. En dan heb ik het natuurlijk over Tom Petty, die uh, 2 oktober is overleden. Een Amerikaanse muzikant die in 1976 doorbrak met zijn band Tom Petty en de Heartbreakers. En uh, zijn muzikale stijl wordt regelmatig vergeleken met die van Bob Dylan en Neil Young. Een groot man is weer heen gegaan. Het orkest in de hebel heeft er weer een speler bij gekregen. En uh, ja, het gaat daar onderhand uh, toch steeds mooier worden met al die artiesten. Hè? Die uh, wel, lekker ik, samen kunnen jammen. Maar... Ik wil nog even geen kaarten hebben voor de. Nee, concert. blijf jij voorlopig nog maar even Afgemaakt. gewoon gezellig naar de dijk gaan. Hè? <laughs> Tom Petty kan altijd nog. Hier komt hij. Tom Petty met Free Fallin. Rest in Peace.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 Living in receded, there's a freeway Running through the yard, and I'm a bad boy Cause I don't even miss her I'm a bad boy, for breaking her heart vampires Walking through the valley Move west Down venture Ventura Boulevard And all the bad Boys Are standing in the shadow And the good Girls are home With broken hearts